Kees Groot met het NWS Journaal. De Colombiaanse guerillabeweging FARC legt definitief de wapens neer. Het is de laatste stap in het proces dat een eind moet maken aan het langsturende conflict in Zuid-Amerika. Afgesproken is dat de regering en de FARC elkaar nooit meer zullen aanvallen en dat de rebellen worden ontwapend. Er is vier jaar over onderhandeld. De NAVO is tegen een brexit. Secretaris-generaal Stoltenberg noemt het beter voor de stabiliteit van Europa... als de Britten morgen besluiten om in de EU te blijven. Stoltenberg zegt dat de NAVO te maken heeft met veel nieuwe veiligheidsdreigingen. Volgens hem worden die groter en moeilijker te voorspellen bij een gefragmenteerde EU. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Die moet de Europese buitengrenzen beter bewaken. Het is de bedoeling dat binnenkort 1500 grenswachten paraat staan om in actie te komen... als de bewaking van de buitengrenzen onder druk staat. Ze helpen ook mee bij het uitzetten van economische migranten. EHBO'ers zouden bijgeschoold moeten worden in het stelpen van bloedingen na een aanslag. Dat zeggen traumachirurgen. Ook in Nederland kunnen bomaanslagen voorkomen en omstanders weten nu vaak niet hoe ze bloedingen moeten stelpen. Dat is wel belangrijk omdat professionele hulpverleners pas laat ter plaatse kunnen zijn, zeggen de traumachirurgen. Een man van 77 uit Roermond is veroordeeld tot een celstraf omdat hij 750.000 euro heeft gestolen van de kerk. Hij was penningmeester van de parochie. Zelf zegt hij dat hij het geld is kwijtgeraakt aan internetfraudeurs. De man kreeg 21 maanden cel, waarvan 14 maanden voorwaardelijk. De komende 25 jaar wil hij het geld terugbetalen. Het weer, het blijft vanavond lang warm. Komende nacht en morgenochtend is er kans op zware buien... met veel regen en hagel. Overdag breekt de zon soms door... maar in de middag en avond ontstaan er opnieuw flinke buien. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Diemen 8 kilometer. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Prins Klausplein 5. Op de A10 Watergraafsmeer Nieuwe Meer bij Knopen Nieuwe Meer 6 kilometer. A15 Rotterdam Europoort bij Spijkenisse 3. A20 Hoek van holland Gouda bij Moordrecht 7. En op de A27 Utrecht Gorkum bij Lexbond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 gonna fly! Ja, Quinten. Rio. Ja, Cor. Dripping Living in Stereo. Ja, The Money G remix. Ik ken het helemaal niet. Nee, mooi hè? <laughs> ik, ik heb allemaal nummers meegenomen die jij niet kent. Nee, dat is dat, echt mooi. Dat ja, weet ik zeker. Ik ken de originele van sommigen, ken ik wel, maar... Dan heb ik een vraag aan jou, hè, Cor. Jouw achternaam ja. is Dyer, klopt dat? Ja, dat klopt. Is, is dat jouw echte achternaam? Ja, dat is mijn, uh, mijn echte achternaam, ook al ben ik dan uh, op de radio uh, een beetje platje aan het draaien. Nou, uh, moet ook kunnen. Nou, een hele goede avond, welkom bij CFM Beachmasters. We hebben vanavond aan de schuif, hebben Cor Draaier, wat tevens zijn echte naam is. Niet Cor den draaier, maar God. Nee, Draaier. En uh, we hebben vanavond een beetje, leg eens uit, wat voor muziek gaan we draaien? Ja, ik heb al mijn muziek meegenomen van, uh, van bekende artiesten, maar dan in de houseversie. Ik zie ook wat techno ertussen staan als het klopt, Ja, van alles nou. er nog wat. Ik bedoel, ik heb nog nooit Celine Dion gehoord in My Heart Will Go On. Nee, in de dat... houseversie. <laughs> <laughs> Daar ga ik waarschijnlijk erg verrast er worden. Ja, en Alicia Kies heb ik ook. Hè? Girls on ja, Fire. Inderdaad. Verder heb ik ook nog een enorme evenementenagenda voor je dit weekend. Over bloemen aan, en dat uh, hoor je allemaal aan tweede uur. Ondertussen hoor je echt een heerlijke achtergrondnummertje... wat Cor heeft uh, <laughs> uitgezocht. Ja, van Engels spelletje. Japans spelletjes. niet. Echt? Oh, nou, ik zeg me maar helemaal niks. Want, ja. Maar ik hoorde wel net een andere... dat leek me wat meer op Mario lijken. Ja, dat kan kloppen. Want <laughs> ik heb ook daar wat muziek van Mario meegenomen. Maar, ja. maar ik vond het Sunshine Seaside Underwater klonk wel tof. <lacht> dat is een beetje een ja, stiep <laughs> Ja, het klinkt wel echt uh, tropisch. Maar had je nog een bepaalde voorkeur voor uh, Celine Dion, Dr. Elben. Frank Sinatra heb ik ook nog. Oh, ik zou zeggen, begin daar maar met Frank Sinatra. Frank Sinatra. Dan gaan we dat meemaken. Nou. The live sex party. <laughs> met een A overigens. Van DJ Le I'm mm -hmm. Telt California. Ja, DJ Dennis Rublev en DJ Anton. Wat was het? In de, Anton. In de clubmix. Oh ja, exact. Nou ja. Die ken je niet in deze versie? Nee. Nee, ja, we hadden het erover dat jij... Uh, je hebt ze gevonden op een van de DJ-sites. Ja, leuk. En, ver, en verder zijn ze nergens te vinden, zei je. Nou ja, ik zocht, uh, dit was de eerste die ik opzocht en binnen drie seconden had ik hem. Maar misschien hebben we met een andere geluk. En dan hebben de luisteraars gewoon een première aan en hangen. Ja, Verder hoorde ik nog net jou zeggen... dat we zwaar een goed nummer van Justin Bieber hebben. Ja, dat klopt, ja. Zelfs van Justin Bieber hebben een Daar twijfel ik nog over, maar dat, die gaan we zo luisteren. dan uh, wil ik wel even van je horen. Ja, nou, dat gaan we zeker doen. Heb nog wat bijzonders gedaan uh, de laatste tijd. Uh, uh, ja, even kijken. Toevallig was uh, ik gisteren en eergisteren zo... Dit is wel heel spannend. Ja. Gisteren en eergisteren was ik op de Google uh, Progressive Web App Summit. Ja. Dat was in uh, Amsterdam. Bij uh, Theater Amsterdam zwaar. En uh, daar heb ik uh, al het nieuwste van uh, op het uh, internetgebied van Google gehoord. En van uh, mensen van Samsung, Microsoft. Erg interessant voor de meeste mensen. Een beetje nerdig. Maar ik zal niet te diep erin gaan. Het gaat over uh, uh, offline kunnen gebruiken van apps. Bijvoorbeeld als jij een iPad hebt. Een iPad 1, nou ja, tegenwoordig kun je er bijna geen appjes meer voor downloaden. Ja, dat is een probleem. Ja, en dus hebben ze on ontwikkeld, zijn ze mee bezig, om gewoon uh, webapps, hey, om het zo te noemen. Dat zijn gewoon een soort appjes, maar die gewoon vanuit een browser draaien. Zodat jij niet meer uh, die ondersteuning nodig hebt. Dus als jij bijvoorbeeld geen uh, gyroscoop, om het zo maar te zeggen, in jouw telefoon hebt zitten. Dan kan je nog steeds die app gebruiken. Ja, want dat is het probleem. Je moet altijd wel online zijn. Ja, en, ook. En, en dat kan niet altijd. Nee. En daarvoor bijvoorbeeld... Gmail heeft het nu ook ontwikkeld. Als jij offline bent, dan zie je nog steeds al je mails. Behalve de nieuwe. Nou, ik heb zoveel mail. <laughs> nou, misschien dat past ik niet heb... op mijn telefoon. <laughs> nou ja... jij ik bent zit op uit. 97 procent. Ik moet regelmatig Oei. opschonen. Ik zit op 15. Ja. <laughs> nou ja, dan hebben we ondertussen... Hebben we... Ik bewaar ook alles. Ik heb zelfs mail uit 1997. Jezus. Hij is van... Jezus, nou. <laughs> dat moet ik een keertje zien hoor. Dat kan. Om mijn <laughs> Ik zie uh, jou de muis van het scherm ergens uh, heen kruipen. En waar gaat de muis heen? De muis gaat naar de remixes. Justin oh, Bieber! Wil je die horen of Prins? Ja, Prins laten ook we ook. maar Justin Bieber doen. Dan uh, nemen we meteen de pluff op de som. Nou, Justin, Justin Bieber, Bieber versus Sigala. Sweet, Sweet story in de Lee Morrison Mesh Club Remix. You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try but I don't do too hard with apologies I hope I don't run at a time cause I won't call my referee Cause I just need one more shot to have forgiveness I know you know that I made those mistakes maybe once or twice And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times So let me, go, oh, let me redeem or oh, redeem all myself tonight Cause I just need one more shot to have a is it too late now to so say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. I'll blame if you want to, but you know that there is no innocent one and in this game, too. But I go, I go, and then you go, you go. I didn't spill the truth. Can we both say the words and get this? Yeah, but is it too late now to say sorry? So that's I In Bieber. Ik vond hem zo waar goed. <laughs> echt wel apart, hè? Ja. ja, ik vind sowieso het nummer van Sigala Sweet Love vind ik echt heel goed. En dan, ja, op zich vind ik dat de lytics van Bieber er niet heel, heel slecht uh, om uitkomen dan. Nee, dat dacht ik ook niet. Maar je had nog wat, uh, wat nieuws of zo? Een beetje... Ja, precies. We hebben dus het, het weer, weerbericht. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ik vind hem leuk. Het weer van Meteor Groep voor de avondmorgen en overmorgen. Vanavond koelt het langzaam af. Vannacht wordt het minimaal 17 graden. Vannacht volgen in het westen van het land enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen weet het om een afwisseling van zon en wolken. In het westen geregeld buien, soms met onweer. Erg jammer dus. In het oosten vooral later op de dag een enkele fikse bui met onweer en windstoten. Het wordt tussen de 25 en 31 graden. Pardon? <laughs> maar het gaat wel eens gek regenen, dus bedijk je voor benauwd weer. Zwei staat u met bilnaat Ik heb het heel warm. Vrijdag geregeld zon en vooral in het oosten van het land nog een regen of onweersbui. Met 20 tot 25 graden wordt het iets minder warm. Maar geregeld zon, en ik hoop dat het in het westen mooi weer is, dus aardig feest op de strand. <laughs> dat was hem weer. Dat was hem weer. Eigenlijk heb ik nog het verkeer, maar ja, die heb ik niet zo 1, 2, 3 bij de hand. En jij ook niet. Dus nou, ik, zou, ik zou zeggen, jij hebt uh, jij het, het leukste klaarleggen. Ja, ik had Andrew Spencer met uh, Vamp Rockers. Zombie. Het zegt Zombie. mij niks. je kent er vast wel. Misschien.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 Versus Pink Floyd met de proper educations in de Viento mix. Sommige mensen vinden dat volledige verkrachting van een nummer. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het niet verkeerd. Ja, enige wat dan, zomaar ik ken het nummer zelf. Maar wat dan wel weer me opvalt is dat heel veel van de lyrics natuurlijk gewoon wegvallen. Ja, natuurlijk. Dat is dan aan de andere kant wel weer jammer van zo'n nummer. Maar voor de rest vind ik het zeker geen verkeerd nummer. Nee, ik vond het wel aardig. Zoals jij al zegt in de auto... Ja. In de auto is het zeker niet verkeerd. 120, 130 op de snelweg. Ja. Ja. En raam met die banaan. Mag dat wel, meneer. Als je 130 mag, mag je 130 natuurlijk. Ja, ja. Ik heb wel eens in Duitsland gereden. Dan mag je zo. Snelle, snelheidslimieten, dat is, dat is geweldig. Joh. En dan rijden 160, 170, en zoom, word je dan ingehaald. Hè? Hè? Ja, ja, maar daar is lijkt me ook, like, zo, die Duitsers. Maar ze hebben daar ook geen uh, snelwegen met uh, sterke bochten of zo. Dat is allemaal, allemaal uitgelegd, aangelegd. Ja, aangelegd, ja, ja, ja maar ja. Dat, dat zo'n enorm... Ja, voor Nederland dan vind ik dat zo'n enorm land. Vergeleken met Nederland. Ja, maar, nee, nou, de snelweg... Van Amsterdam naar Utrecht. Ja. Daar mag je 80. Wat is dat voor idioot gedoe? Ja. Maar... Die hebben ze dus opnieuw aangelegd, hebben ze verbreed. Ja. En je mocht daar 120 of zo. En dan mag je nu nog maar 80. Waar slaat dat dan op? Ik ben, ik uh, kom daar nooit maar. Echt? Wat, <laughs> <laughs> Wat heb je daar? 80 op een snelweg? Ja. En heb je dan een zesbaan zin? <laughs> <laughs> ja. Daar heb je toch helemaal niks aan. Nee, dat, is het, is, dat vind ik dus ook belachelijk. Maar is het dan niet op dat er altijd file staat of zo? Of nou, rijden, wel, als, als ik rijd, dan rijdt er niemand. En dan moet ik nog steeds dachten. <laughs> Heb je wat aan? Nee, jezus. Je moet toch een beetje door kunnen rijden? Ja, maar zeker als er niemand rijdt. Kijk, dat is een verbreden. Dan zou ik verwachten dat hij heel druk zou zijn. Maar dat is dus ook niet het geval van wat jij zegt. Nee, maar je kunt ook wel met borden aangeven... dat het bijvoorbeeld uh, uh, na 7 uur s ochtends ja. en voor zeven uur s avonds dat je dan 120 mag. En daarna vrij... Ik verwacht het, ik, op de rap op het pedaal. Ik verwacht dat de 80, maar. Nou ja. Ik heb wel een 2012 staan. Geen 80, geen 120, maar wel 2012 hier. Ja, dat is uh, Sasje met uh, een andere Club Remix Adelante. Dat vond ik wel een aardige, uh, aardige versie deze. Nou, dan ga ik daar uh, mijn oordeel straks over geven. Nou, als jij dat nou even doet. Oh, ja. Ga ik even naar de muziek. Leuk muziek is dit, hè? Echt leuk, die aardvol muziek. Het is van een een andere. De... Japanse spelletje of zo. Ja, inderdaad. Dat zei je. Toen een gigabyte gedownload aan uh, muziek van games. Van Japanse games. Dat we hier helemaal niet kennen. Van die soundtracks en zo. Oké. Okay. Daar heb ik echt heel leuk van. Nou, nu, ik, hoor, ik, ik zou dit wel slaapmuziek willen hebben. mij wakker worden? Oh, dat mag ook. Nou, ik denk niet dat ik wakker zou worden. Nee? Nee. Ik zou zeggen, laten we beginnen met Sash. Nou, daar word je wel wakker van. Ja... Mee. Ja, ik zal zoveel opzoeken wat, er nou echt, wat het nou echt betekent, maar ik hoorde het net ook inderdaad je het zei. Ja, het is het natuurlijk niet, maar <laughs> ik vind het wel grappig. pigel mee. Pigel mee. Ik zou mijn god niet weten wat het moet betekenen. Het zal wel een andere Spaanse uitdrukking zijn. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. En dit is Ilja Fly met de Night Tranquility. In de Duke Kanja remix? Ik <laughs> heb nooit voor gehoord. Om uit Rusland zeker of zo. Heb ik ook nog gedaan, ja. Een hele categorie House uit Rusland. Oh, en dat, dat, ja, maar dat gaat zeker meer de hardbase kant op. Nee, nee, dat is ook dit soort muziek. Maar uh, grappig is dat uh, de muziek is goed. Maar wat er gesproken wordt, je verstaat er <laughs> geen <enige> moe hoe van. <laughs> dus ja, ik ben niet meegenomen.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 We are living in a land down under. Well, we're, we're in the glow and the thunder. Can't you, you hear the thunder? thunder. You, you better run, better run. You, you better take cover. cover. Take cover Yes we are Living in a land down under we'll We're in the glow, glow And, and then thunder Can't you, you hear Can't you hear the thunder Oh yeah You better run You better take cover Chucky Page lands down under in de super remix speciaal voor jou. <laughs> Dankjewel. Speciaal voor jou. <laughs> Zit er alweer weer bijna eerst uur op? Uh, ja, Quinten, ik, dat gaat echt heel snel. Ja. Wat weet je ervan van die muziek? <laughs> ik vind het zeker niet verkeerd. Het, zoals ik al had gezegd gister, is dat natuurlijk niet mijn muziek, maar ja, ik kan van mezelf zeggen dat ik naar echte heb luister. <laughs> dus. Uh, ja. En daar, daar, daar vind ik dit niet verkeerd mee. Maar zoals jij al zei, het is echt. Sommige nummers die kan je echt gebruiken. Die zie je echt dat DJ's die gebruiken om een, om een feest op te starten. Ja. Dat, dat valt me wel op. Oh, hebben we het nummertje. Ah, <laughs> het achtergrondgeluidje. Hij ah, zegt geweldig. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Er zijn nog een paar minuten voordat het nieuws begint. Oh ja, nou dan moeten we even doorheen. Dus uh, zeg maar een dus. beetje Adrima met Discoland draaien. Dat ken ik niet, denk ik. Ja dit nummer <laughs> Take me up, up, up on the way, where the music is my fantasy. Take me up, up, up on the way. to do oh -oh -oh.